1 uur. Het NOS-journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. Het kabinet wil niets kwijt over onderhandelingsdelegatie op Malta. Benzine in jaren niet zo duur. En KVB gevoelig voor kritiek op voetbalscheidsrechters. Het is een zonnige dag, op de Wadden wordt het 6 graden tot 11 graden in het zuidoosten. Morgen is het weer anders, dan hebben we veel bewolking, een beetje regen. Er staat morgen een stevige westenwind en daarna blijft het wisselvallig... met vooral donderdag nog veel wind en kans op wat regen. Op Malta is een zware ambtelijke delegatie uit Nederland aangekomen... om te onderhandelen over de drie Nederlandse militairen... die nu al negen dagen in Libië worden vastgehouden. Politiek verslaggever Wilco Boom, wie zitten er in die delegatie, Wilco? De belangrijkste man in de delegatie is Ed Cronenburg. Hij is de secretaris-generaal en hoogste ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En hij heeft ruime ervaring met Libië. Vorig jaar, na de vlieglamp in Tripoli, waar 70 Nederlanders het leven verloren, was hij daar persoonlijk om de repatriëring van de slachtoffers en de afwikkeling van de ramp te leiden. Hij kent dus het land en de autoriteiten persoonlijk, en vandaar dat hij in die delegatie is opgenomen. En verder maken daar de deel vanuit vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, onder wie officieren uit de krijgsmacht. Een zware delegatie. Betekent dat ook dat de vrijlating van die drie Nederlanders nu dichterbij komt? Nou, dat is natuurlijk de hoop en het streven. Maar verder is er eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. Want uh, de ministeries die zijn buitengewoon terughoudend in uh, verklaringen over de ontwikkelingen. Je kunt in elk geval vaststellen dat zowel Defensie als Buitenlandse Zaken er veel aan doen. De secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken is naar Malta. De minister van Buitenlandse Zaken die gaat niet met de vorstin mee naar Qatar later deze week. Maar uh, veel meer is er niet. Over te zeggen. En hoe gaan ze te werk? Is bijvoorbeeld ook de bedoeling dat ze doorreizen naar Libië... om daar te gaan onderhandelen? Ja, dat lijkt me niet uitgesloten, maar ook weer niet heel erg voor de hand liggen... omdat het daar buiten gewoon onrustig is. Bovendien kan overleg natuurlijk ook worden gevoerd op Malta. Uh, de ministeries willen er in elk geval niks over kwijt... behalve dat er sprake is van intensief diplomatiek verkeer. Verder zijn ze dus heel erg uh, terughoudend... want uh, de vrees bestaat dat elke publiciteit, elke vorm van publiciteit... roet in het eten kan gooien. En de tijd tikt door. Negen dagen zitten ze al vast. Die mensen daar in Libië politiek verslag geven, Wilco Boom. Vanuit Libië komen trouwens berichten dat het regime van kolonel Gaddafi... contact heeft gezocht met de opstandelingen. Gaddafi zou willen onderhandelen over zijn vertrek, zo melden een aantal Arabische tv-zenders. Maar de Libische minister van Buitenlandse Zaken... noemt die berichten totale nonsens. De voorlopige raad, die de opstandelingen in Benghazi hebben gevormd... wijst elk overleg met Gaddafi van de hand. De raad noemt hem volstrekt onbetrouwbaar. Het verzoek tot onderhandelingen wordt vooral gezien als een strategische zet. Dan de benzineprijs, een liter ongelood kost nu 1,70 euro. En dat is een record... En de vraag is, gaan we dan eindelijk over op de fiets? En het openbaar vervoer? Verslaggever Josephine Trehi ging naar de pop. Uh, ik zie nu dat hij 1,70 is. Absoluut pittig. Uh, ik voornamelijk de accijns, daar kan ik me boos op maken. En de rest, ja, gewoon door blijft tanken. Ja, ja. Ga je niet minder rijden? Nee, absoluut niet, nee. Nee, want uh, ik ga zelfs nu naar het strand met mijn honden. Puur voor de, voor de fun. Ja, je moet toch tanken. Lucia van Geuns van instituut Klingendaal, oliedeskundige... Hoe kan dit dat die benzineprijs nu zo hoog is? Nou, dat heeft alles te maken op dit moment met de onrust op de oliemarkt. De olieprijs is omhoog gegaan vanwege problemen in, in Libië, maar eerst in Egypte. En sowieso de angst dat mogelijk die, uh, die onrust gaat overslaan... naar andere grote olieproducerende landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Maar we betalen nu 1,70 euro bij de pomp voor benzine... Dat kan nog oplopen? zou kunnen oplopen als de ruwe olieprijs uh, uh, gaat stijgen. He, die zit nu op bijna 116 dollar, maar dat is al relatief veel. Nou zijn er ook wel mensen die zeggen... juist zo'n periode als dit, he, dat die olieprijs zo hoog is... is ook weer positief, want dan kunnen we juist gaan nadenken over alternatieven. Dat klopt. Bijvoorbeeld zou je kunnen denken op de korte termijn... om meer biobrandstoffen bij te mengen. Maar op de midden- en lange termijn zou je beleid kunnen maken... dat er gewoon veel meer in hybride en elektrische auto's moet worden gereden. Gaat u nog tanken? Ja, vandaag wel. Het is niet normaal... Wat bedoel je eraan? Ik eigenlijk niks. Want ik heb moet vervoer hebben om op de bouw te komen. Want ik werk in de bouw. En voor privégebruik? Eigenlijk ook niet. Het is inderdaad heel ja, erg duur, ja. Wat zijn de alternatieven voor u? Openbaar vervoer, hè. Ik ben gepensioneerd, ik ben 65, dus we gaan korting krijgen. Dus dan gaan we met openbaar vervoer. Ik denk dat dat een alternatief is. De Iraanse, Iraanse oud-president Akbar Hashemir Rafsanjani is voorzitter af van de Raad van Experts. Rafsanjani bekleedde die invloedrijke positie vier jaar, vertelt correspondent Thomas Erdbrink vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran. Rafsanjani heeft al vandaag teruggetrokken. Hij staat al maanden onder grote druk van Iraanse hardliners met banden met de president Mahmoud Ahmadinejad.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 Wat weten we van de man die eh, Rafsanjani gaat opvolgen? Nou, deze meneer is ook een ayatollah, dus een hele hoge Shiite, geestelijke meneer Maghdi Kani.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 ja, uh, yeah, uh, Meegaand opstellen uh, naar Ahmadinejad toe. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De politie in Schotland heeft een terreurverdachte opgepakt, een man van 30, die zou betrokken zijn geweest bij de mislukte zelfmoordaanslag in Zweden afgelopen december. Toen kwam alleen de zelfmoordterrorist om omdat ze bomvesten vroeg ontplofte. In een drukke winkelstraat in Stockholm was dat. En de Schotse politie denkt dat hij de gearresteerde man heeft geholpen. Er is niet bekendgemaakt wie de man is. Volgens de politie is de man geen gevaar gemaakt voor de veiligheid in Schotland. Hij is opgepakt in Glasgow. De Duitse minister van Economische Zaken, Bruderle, roept op tot een adempauze in de discussie over biobrandstof, E10. Hij reageert daarmee op de onrust die onder Duitse automobilisten is ontstaan die weigeren massaal om de brandstof met 10% plantaardige olie te tanken. Want ze zijn geschrokken van berichten dat het slecht zou zijn voor sommige types van automerken Audi, Ford en Volkswagen. Vandaag houdt de Duitse regering een zogenoemde benzinetop met oliebedrijven. En veel politici zeggen dat de regering de automobilisten beter had moeten informeren. De regering legt dan weer de schuld bij de oliebedrijven... omdat E10 even duur is als superbenzine, maar minder zuinig rijdt. En daardoor zou de milieuvriendelijke brandstof niet aantrekkelijk zijn. Het afgelopen jaar heeft een record aantal riviercruiseschepen aangelegd in Amsterdam. Dat waren er bijna 1200. Een stijging van een kleine 20% vergeleken met 2009. Het havenbedrijf. En een van de ontwikkelingen die je daarin ziet met name is dat er uh, steeds vaker vakanties worden gevierd aan boord van een riviercruiseschip. En dan met name fietsvaarvakanties. Dat is dat mensen zich laten vervoeren over het water en een stukje per fiets afleggen en dan weer verder reizen... en weer vergezeld van de boot naar de volgende locatie gaan. En die riviercruiseschepen leggen in Amsterdam onder meer aan... in de Eihaven en aan de De Ruiterkade. In 2010 is een van de stijgers verlengd... zodat er ook schepen kunnen aanleggen die langer zijn dan 110 meter. En er komen nog meer aanlegplaatsen bij. Een gemiddeld riviercruiseschip biedt plaats aan zo'n 135 passagiers. Sport. De KNVB geeft gehoor aan de kritiek op scheidsrechters in het betaald voetbal. Naar aanmerkingen van onder meer AZ-trainer Gert-Jan Verbeek en Fouke Boy van FC Utrecht... Heeft de voetbalbond besloten om alle betrokken partijen eens bij elkaar te roepen? Verbeek die maakt zich boos over het huidige niveau van de scheidsrechters. Het kan niet zo zijn dat er uh, in de wedstrijd een stomp wordt uitgedeeld en dan op een gegeven moment een schorsing uitblijft, om, omdat, omdat de scheidsrechter of de grensrechter het beoordeeld niet als zodanig. En toyfone, uh, het gedrag van nou, ja, En, en uh, beelden leggen het haas gaan vast. Ja. En als je dan de ene keer wel uh, schorst op basis van beelden en de andere keer niet doet.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 Ja, want dan uh, werken ze ook uh, uh, in de hand dat ze denken, er wordt met twee maten gemeten. Hey, dan krijg je bij het vent ook het gevoel van, hé, hey, waarom uh, er niet en waarom Vertongen niet en waarom bij ons Douglas wel? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hey, want daarbij worden eventuele kampioenschappen beslist. Nou, dat zijn, dat zijn grote belangen. En daarmee wil ik het gedrag van Douglas niet goed praten of zo, maar het gaat er wel om dat er gelijkheid moet zijn. Hey, en uh, gelijke mannen en gelijke kappen. Nou, en dat is vet te zoeken. Begin volgende week is in Zijst dat gesprek over de arbitrage in de Eredivisie. divisie Ajax heeft Temu Tainio transfervrij naar de Red Bull New York laten gaan. Vinse middenvelder, die op voorspraak van Martin Jol naar Ajax was gekomen, kwam in Amsterdam maar 50 minuten in actie. Dan de Nederlandse honkballers die hebben in het Amerikaanse St. Petersburg... in Florida een benefietduel gespeeld tegen de Eckerd College Tritons. En ze hebben gewonnen met 7-5. De opbrengst van de wedstrijd ging naar gezinnen van drie politiemensen... die onlangs werden doodgeschoten. Morgen speelt de ploeg van bondscoach Brian Farley... tegen de profs van Tampa Bay Rays. En zwemster Scheren van Rauwendaal doet deze week niet mee aan de zwemcup in Amsterdam. Van Rauwendaal is nog niet helemaal hersteld van een knieblessure... die ze vorige maand opliep in het Zweedse Uppsala... waar ze zou meedoen aan de Grand Prix. Vanaf vrijdag zijn in het slotenparkbad in Amsterdam startbewijzen te verdienen... voor het WK in juli in Shanghai. En in april volgt bij de zwemcup in Eindhoven nog een kans. Het is elf over 1, we gaan kijken bij het verkeer. John Sahoka bij de ANWB. een ontviel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat dus de bussen met een laden nog drie kilometer. Er stond een auto met pech. Inmiddels zijn, is het probleem verholpen en zijn alle rijstroken weer open. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Achter de schermen wordt druk onderhandeld... om de drie Nederlandse militairen in Libië vrij te krijgen. Er is een delegatie op Malta aangekomen. Maar het kabinet wil er helemaal niks over zeggen. 1,70 euro, dat kost de benzine aan de pomp. Maar voor veel bestuurders is dat geen reden om over te stappen op de fiets of het openbaar vervoer. En de KNVB geeft gehoor aan de kritiek op scheidsrechters in het betaald voetbal. Er komt een gesprek met alle betrokkenen. U hoorde het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV Frank Dumosch met lunch. Een compacte krant. Kan dat? Als je ook wilt duiden. Onderzoek niet schuwt.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 tijd dat vrouwen ontslagen werden om ze gingen trouwen, die ligt achter ons, ver achter ons. Het is hard gegaan met de emancipatie, maar welke vrouwen hebben nou de grootste invloed gehad op de Nederlandse geschiedenis? Straks vraag ik het aan de directeur van Aletta, het Instituut voor Vrouwengeschiedenis. Acteur Kees Brussen wordt in verband met het verschijnen van zijn memoires nu overal in Nederland met veel egaars ontvangen. Dat is in Australië wel anders, maar of hij dat nou heel erg vindt? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die in de 50-jarige geëmigreerd zijn. En die denken dat we nog steeds hier de klompendans aan het doen zijn. En daarbij die mul. En dat bedoel ik niet onaardig, maar daar nee, hoef ik niet bij te zeggen. Nee. En na half twee stand.nl staat zich daar zelfs voor onderwijs. Kwam gisteren met een plan om prestatieloon in te voeren in het onderwijs. Is dat de oplossing om het niveau op te krikken? We zijn benieuwd naar uw mening. Straks. De stelling is: prestatieloon voor leraren is een goed idee. Dat u daarmee eens of oneens. SMS naar 7070, dus 70 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op 0800 1101, 0800 1101. U kunt stemmen op www.stand.nl of twitteren @stam.nl. Prestatieloon voor leraren is een goed idee. Dit is Radio 1 lunch. Het is vandaag internationale, internationale Vrouwendag. En dus aandacht voor de positie van vrouwen. Dikke kans dat de termen als glazen plafond, vrouwenquotum, parttime werken en zorgtaken weer voorbij gaan komen. Bij ons niet. We gaan het hebben over de belangrijkste vrouwen in de Nederlandse geschiedenis. En ik praat erover met Saskia Wieringa, directeur van Aletta, het Instituut voor Vrouwengeschiedenis. Mevrouw Wieringa, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben u gevraagd een top 5 samen te stellen van de belangrijkste vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Was dat een moeilijke opgave? Ja, dat viel helemaal niet mee. Er zijn natuurlijk heel veel belangrijke vrouwen, maar we hebben denk ik een leuk lijstje verzonnen. Dat is een politiek correct antwoord dit, hè? <laughs> Ja toch? Het nee, is een flauw grapje, maar ik bedoel dat, het zo, dat er zoveel vrouwen zijn waaruit u kon kiezen. Maar welke criteria heeft u daarnaast gelegd? Uh, nou, we hebben gekeken naar vrouwen die, uh, die in, de, in de beeldvorming nogal naar voren zijn gekomen. Vrouwen die belangrijk zijn geweest voor de huidige vrouwenbeweging. Uh, we hebben natuurlijk Alette Jacobs genomen, de, de naamgeefster van ons instituut. En een van de belangrijkste vrouwen wat de vrouwenbeweging betreft. Maar ook uh, uit, de, uit de wetenschap hebben we gekeken. En natuurlijk Anne Frank, omdat zij natuurlijk buitengewoon bekend is uh, in de hele wereld zelfs. Maar als het om een andere vraag gaat, u heeft dus verder gekeken dan vrouwen die alleen maar belangrijk zijn geweest voor de vrouwen van nu. U heeft ook gekeken naar, naar icoonfunctie bijvoorbeeld. Icoonfunctie, rolmodellen, ook bekendheid, eh, ook over beeldvorming. Wat, wat, wat is er nou gezegd? Bijvoorbeeld over. Kenno iemands dochter Hasselaar, die, die staat bekend als een, ja, als een, een, beetje, een, een beetje negatief. Hè? Terwijl ze uiteindelijk een scheepsbouwster was, met andere woorden, hè? een industrieel met een grote eigen werf. En uh, een aanvoerster van vrouwenvendels, waarschijnlijk. Men is niet helemaal zeker hierover. Dus een legeraanvoerster. Eh, als dat mannen betreft, dan zijn het allemaal positieve eigenschappen. Maar als we nu aan het woord Kenau denken, of de naam Kenau denken... dan denk je toch aan een vrouw met uh, haar op de tanden en zo. Dat is negatief ja. geworden. Ja, nou goed. Keno, Simon's dochter Hasselaar. Dat is de, de eerste die op uw lijstje staat, hè, als ik het ja. goed heb. Uh, en wel op de vijfde plaats, want u heeft ze wel gerangschikt voor ons. Nou, ik heb niet een, een volgorde. Ik zou niet weten wat voor criteria ik uh, uh, daarvoor zou moeten aanleggen. Belangrijkheid of bekendheid. Ik, ik heb ze eigenlijk gewoon uh, uh, historisch uh, gezien. Zij is dan de eerste, omdat ze het eerst geboren is. En ze is een 16 eeuwse vrouw. 16e eeuwse. Uh, wat, wat weten wij verder van haar, behalve dat zij dan een uh, scheepsbouwster was? Nou, in de geschiedenisboekjes, ja, tenminste, toen ik op de lagere school zat, toen, uh, toen, toen was ze uh, ja, het voorbeeld van een, van een manwijf eigenlijk, die uh, uh, ja, met pek zwaaide en de Spanjaarden van ons uh, afhield, laat ik het oh ja, zo dus zeggen. ze zou ze toch met pek, met pek overgoten hebben? Ja, dat soort dingen. Uh, nou, dat is allemaal niet zo duidelijk. Er is ook later veel, uh, er is van haarzelf eigenlijk niks bekend, ook de, de archieven in Haarlem uit die tijd, die zijn uh, uh, niet compleet, laat ik het zo zeggen. Er dus er is heel veel over haar geschreven na haar dood, met name. Maar uh, dat ze heel belangrijk was voor het verzet van Haarlem, dat staat vast. En ook dat ze een scheepspauze was, ook dat staat vast. Maar weten we nou waarom zij zo'n zo icoon geworden is? Ja, dat heeft, dat heeft onder andere met beeldvorming te maken. Maar ook omdat er in Nederland in die tijd natuurlijk weinig vrouwenlegers waren... weinig vrouwelijke soldaten. En, en dus helemaal het generaalsambt was al sowieso een, een, een mannenaangelegenheid. In andere landen weten we, kennen we natuurlijk veel meer vechtende vrouwen en vrouwenlegers. Laten we een huidig voorbeeld alleen maar denken aan de garde van, uh, van Gaddafi. Uh, maar er waren natuurlijk vroeger ook veel vrouwenlegers. Anna Maria van Scheurman, wie is dat? Ja, dat is de eerste vrouw die colleges volgde. Wel, weliswaar achter een gordijntje. Want uh, die, die mannen die, uh, mochten haar toch niet zien. Je weet maar nooit wat dat allemaal voor, voor uh, sch, uh, ja, zondige gedachten zou kunnen leiden. Dat was misschien het idee. Uh, ze was een buitengewoon getalenteerde vrouw. Die vele talen bestudeerde. Ik zie hier zelfs uh, Galdeus, Arabisch, Syrisch en Ethiopisch. Ze was ook bekend als, als theologe. Uh, uh, uh, ja, ze behoorde tot de stroming van de Labadisten. Dat is een Pardon? zekere, zekere uh, uh, ja, gereformeerde stroming, laat ik het zo zeggen. Een soort protestantse stroming. En ze was in haar tijd buitengewoon bekend. Ze correspondeerde met heel veel uh, bekende mensen. Uh, vadertje Katz, bijvoorbeeld, daar soms had ze een goede, goede verstandhouding mee. En, uh, dus zij staat bekend als een, als een groot geleerde. Aletta Jacobs, mag niet ontbreken, dat zei u straks al. Ja, Aletta Jacobs, ja, de eerste arts, de eerste vrouw die ook afstudeerde... de eerste vrouw die formeel, uh, op voorspraak van Torbekke... Uh, aan de universiteit studeerde, de eerste vrouw die promoveerde. Ze dus was ook sociaal zeer bewogen. Ze had een, uh, een paar keer per week een, een gratis praktijk, gratis spreekuur uh, in de Jordaan. Uh, en zij is natuurlijk het boegbeeld van de vrouwenbeweging geworden... samen met Wilhelmina drukker overigens. Waarom heeft zij die positie aan te danken, als boegbeeld? Nou, ze was een, de voorzitter, ze was de leidster... ze was ook een dominante vrouw. Ze, bedoel, ze was in haar eigen tijd... zoals we van, van Kenau Simons dochter Hastelaar niet weten... of ze in haar eigen tijd ook zo belangrijk was... weten we dat wel heel zeker van Alette Jacobs. Ze sprak grote congressen toe, ze was veel in het nieuws. En uh, ze was gewoon een hele, hele briljante persoonlijkheid. Anne Frank had u het net al even over... Ja, het interessante eigenlijk, van toen ik, later toen ik aan het lijstje begon te, uh, over, te overdenken... Is, is dat ook zij een migrant is. Zowel Anne-Marie Schuurman is een migrant uit Duitsland. Uh, uit Antwerpen, sorry. En Anne Frank is natuurlijk een migrant uit, uh, uit Duitsland. Dus uh, twee migrantenvrouwen op mijn lijstje is eigenlijk heel toevallig. Maar het geeft natuurlijk wel aan dat migratie Nederland... altijd veel goede dingen heeft gebracht. Hoewel uh, het lot van Anne Frank natuurlijk buitengewoon treurig is. Ja, en er waarschijnlijk ook in die tijd... ook uh, wel genuanceerd over gedacht werd over immigratie. Ja, hangt er vanaf. Uh, ik weet het niet. Een uh, ja, Joodse migratie vanuit Duitsland... dat, dat werd toch uh, in heel veel kringen... hebben dat heel erg uh, ja, bevorderd, laat ik het zo zeggen. Even Rosa Manes, een van onze oprichters van, uh, van ons archief... Uh, was er ook heel erg bij betrokken... Um, ja, dat werd toch gezien als een, als een, als een voorbeeld van liefde en mensenliefde in de strijd tegen het uh, nazisme. Even voor mijn begrip, want u zegt Anne Frank, uh, of daar hadden we hadden het net over, is, is een icoon. Uh, maar Anne Frank is, is vooral een icoon van, van het lot dat de joden getroffen heeft. Uh, en, en minder een vrouw, het was bovendien nog een meisje, een kind in die tijd. Ja, maar haar dagboeken daaruit spreekt natuurlijk als een, een getalenteerde vrouw, laat ik het zo zeggen: getalenteerd meisje. Dus uh, wat je natuurlijk kan denken. Daarbij daarbij is, is dat het gewoon tragisch het is dat zo'n talent in de knop gebroken wordt. Um, en ze, ze, ze, ze had natuurlijk een zekere, een belangrijke sensitiviteit van, en dat, dat kwam ook in haar dagboek heel erg naar voren, over hoe je als meisje in die tijd uh, opgroeide. Ja. Dus in die zin is, is dat het feit dat, uh, he, bedoel, zij kon alleen als meisje op deze manier dat dagboek zo schrijven. Een jongen zou dat anders beschreven hebben. We missen nog één naam in de lijst van vijf. Mm, Anja Meulenbelt? Ja. Ja, dat is toch wel een van de grote iconen van de tweede feministische golf. En de enige uh, die nog leeft? Ze leeft. Ze is, uh, voor zover ik weet, nog steeds lid van de Eerste Kamer voor de partij uh, van de SP. En ze is nog steeds heel actief. Haar, acti haar activisme, dat, dat, dat, dat, dat, dat voert ze nog steeds uh, uit. Wat ze nu doet, dat is uh, om ten behoeve van Palestijnse mensen in het algemeen. En ze uh, is nog steeds een hele actieve vrouw. Haar roman De Schaamte Voorbij, natuurlijk een hele autobiografisch getinte roman... was voor heel veel vrouwen van mijn generatie uh, ja een echt uh, een doorbraak. We, we verslonden het boek, laat ik het zo zeggen. Het beschreef de, ja, de ontwikkeling van een huisvrouw tot, uh, tot een bewust activiste. Er was ook een zeker lesbisch thema, wat ook voor heel veel vrouwen belangrijk was. En ze is echt een voorloopster. In deze lijst van vijf, want we hebben ze alle vijf gehad. Ja. Kenau, uh, Annemarie van Schuurman, Alette Jacobs, Anne Frank, Anja Meulebelt. Uh, geen Joke Smit, geen Marge Klompé, geen Fanny Schoen. Nee, daaruit blijkt maar weer hoe moeilijk het was om te kiezen. Want die hadden er ook op kunnen staan. Uh, ja, maar waarom niet eigenlijk? Uh, nou, dat is in samenspraak met uw eigen redacteur uh, tevoorschijn gekomen. Want ze stonden wel op mijn oorspronkelijke lijstje. Uh, dus dat had heel goed gekund. Het is inderdaad, er zijn gewoon veel meer vrouwen die, uh, die hier uh, besproken hadden kunnen worden vandaag. Maar je moet natuurlijk op een gegeven moment kiezen. Ja, wordt eigenlijk, want dat, dat is eigenlijk ook wel het verhaal wat, wat hiermee verteld wordt, al eeuwen gestreden voor emancipatie. Uh, zit de vaart er nog een beetje in qua emancipatie of zijn we al een beetje klaar ermee? Uh, nou, we zijn nog zeker niet klaar daarmee. Als je de cijfers ziet en ik wil ze niet herhalen... dan is er nog heel veel, uh, heel veel uh, te, te, te, ja, um, vooruitgang te boeken, laat ik het zo zeggen. En dat, Ik vind dat het heel erg langzaam gaat. Maar gelukkig is er nou een jonge generatie uh, vrouwen... Zeg maar, fe feminisme 2.0, of sommigen roepen zelfs 3.0... die op haar eigen manier, net zoals wij vroeger op onze eigen manier... Uh, weer gewoon uh, doorgaan uh, met die vrouwenstrijd. En Hoe ziet en, dat feminisme 2.0 of 3.0 er globaal uit? Uh, het is meer individualistisch misschien. Het is ook niet zo socialistisch gericht. Wij waren heel erg van de socialistische beweging. Toch ook wel voor een groot deel. Uh, het, het is heel erg voor individuele vrijheid, individuele keuze. Met behulp natuurlijk van de nieuwe sociale media. Dat wordt heel erg door hen gebruikt. Uh, ik vind het een vreselijk leuke stroming. Een vreselijk leuke stroming. Maar het is niet klaar. Er moet toch het een en ander gebeuren. Eén wens op deze internationale vrouwendag mag niet ontbreken, denk ik. Van u. Een wens? ja. Nou, ik hoop dat het glazen plafond gauw doorbroken wordt. Dat uiteindelijk uh, een eind komt aan seksueel geweld tegen vrouwen. Dat zijn natuurlijk al de wensen die ik heb, maar die heb ik al 40 jaar, laat ik het zo zeggen. En dat waren er bovendien twee. Mag dat ja, ook nog? Ja, ik hoor. kan er weer niet kiezen. Ja, nee, precies. Ik ga geen flauwe grappen maken over vrouwen die niet kunnen kiezen. Ik zal het echt niet doen. Niet op deze dag althans. Saskia Wieringa, directeur van Aletta, het Instituut voor Vrouwengeschiedenis. Hartelijk dank voor uw lijst van vijf meest bijzondere vrouwen uit de internationale geschiedenis. Dank u wel. Het Radio-dagboek. Deze week met Kees Busschen even uit Australië terug in Nederland. Want deze week komen mijn memoires uit in de boekhandel. Van alle plekken die Kees Brusse uit had kunnen kiezen om te logeren tijdens een korte verblijf in Nederland, koos hij voor Schorrel En niet zonder reden, want daar ligt een belangrijk deel van zijn verleden. Vanmorgen kwam hij naar Beeld en Geluid in Hilversum, omdat daar vandaag zijn memoires worden gepresenteerd. Luister u naar deel 2 van het radiodagboek van Kees Brusse. Daar ben ik weer. Die kabel ligt nog op de grond. Ja, die... die uh... Hallo. Leg ik weg. Oké. Okay. Ik kwam uit Schoorl en daar waar ik doseerde, en daar hebben ze mij nu hier naartoe gebracht. Schoorl heeft een hele, wel een diepe betekenis voor me. In de oorlog speelde ik in het voormalige Leidse Pleintheater Cabaret. Dat was een begin 44 en dan kon je als jongen niet meer op straat lopen, want ze pakte je onmiddellijk op. Ja, ja, dat was vreselijk. Ja, we hadden natuurlijk ook geen jeugd, hè. En ineens stopte iedereen en dan dacht je, ja, wat is er nou aan de hand? En dan stonden er zes mensen. Ergens uh, op een vertrouwd plekje in Amsterdam en dan kwam er een peloton die schoot ze voor je ogen neer. Nee, vreselijk. Het was echt vreselijk. Ja. En daar ben ik gewoon gevlucht. En toen ben ik gaan lopen. Ik had een vriendinnetje, dat was een Roemeense. Een heel mooi, kan ik je vertellen. Maar heel, heel aardig, heel lief. <laughs> We zijn samen gaan lopen naar school. En dan ben ik ondergedoken. Jan zat daar ook, mijn broer Jan. En uh, ik zat daar met haar in een heel piepklein tuinhuisje. En dat was in de tuin van een kruidenier die daar woonde. En dat was een ontzaglijke bemoeial. Maar daar heb ik dus de laatste jaren ondergedoken gezeten met kokka. Hallo. Miss ik iemand nu? Nee. Nee, nee. Ja. Ja. Maar dat neemt Lex nog mee. Jullie hoeven nergens aan te denken vandaag. Ja, in Australië zijn die uh, ontvangsten wat anders. Ja. Geen idee wie ik ben. En daar ben ik gewoon een oude man. En, en dat vind ik ook wel eens niet leuk. Want het is natuurlijk heel leuk als je al die ega's ziet. Want daar heb ik mijn leven wel voor gewerkt. Ik zoek dat niet op. Hallo. Hallo. Dit is Marcia. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die in de 50 jaar geëmigreerd zijn. En die denken dat we nog steeds hier de klompendans aan het doen zijn. En daarbij die En dat bedoel ik niet onaardig, maar dat zou... nee, daar hoef ik niet bij te zijn. Nee. Bye. Hallo. Dag. Hoe is het erbij? Mijn broer Jan was bij de Ondergrondse. En op een dag werden we weer gewaarschuwd, jongens, morgen komt de R6. Dus Jan zei: Kees, we gaan heel vroeg de duinen in. Ik weet waar de mijnen liggen, want die lagen er. Nou, wij, wij klommen de duin op, gingen daar liggen. En ineens hoor je. Een kogel overvliegen. En nog een. En nog een. Heel voorzichtig kijken. En verdomd, er kwam een heel peloton moffer, heel langzaam op de heuvel met geweren schietend op die heuvel op. Nou, ik dacht op ons. En ineens, uren later, keert het op en de dennen boven me waren aan splinters geschoten. We zijn heel langzaam teruggeslopen naar het dorp, naar Groet. En dan was iedereen vrolijk bezig, zei ze, maar ze, zijn jullie geweest. Zijn we. we zijn weggevlogen, Het was toch een rat, ja. Maar waar lagen jullie dan? Zijn ja, nou daar en daar Jan legde uit de duin. dan begon ze allemaal te gieren van lachen. Je lag op het oefenduin van de Duitsers, schietduin. <lacht> Vreselijk hè? Mensen vragen wel: als je het nou nu het hebt opgeschreven, ben je nou? Is dat bevrijdend? Heb je iets van je af kunnen schrijven? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, eigenlijk wel. Ik ben ook wel een beetje verlegen dat er mensen nu veel meer van me weten. Dan ze... En zien dat ik misschien een hele andere man ben dan ze dachten dat ik was. Maar nou ja, mijn port. Ah, oh, daar komt de goede Henk binnen. Henk van der Horst. Dag Kees. Mijn goede maat. En al die mensen die hier komen, en dat zijn er heel veel... die weten natuurlijk niet dat de deuren dan op slot gaan... en dat ze er niet uitkomen voor ze het boek gekocht hebben. Begrijp je wel? Zo doen we dat hier. Nee, nee, dat hoort dan dat mooi op dit moment begint de presentatie van zijn memoirs in beeld en geluid hier in Hilfsum. En hoe hij dat beleefd hoort u natuurlijk morgen. Het Radiodagboek van Kees Brussen wordt gemaakt door Maarten Bleumers. En is terug te luisteren op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen na half twee zijn wij terug met standpunt NL. We eerst de eerste hoofdpunten van het nieuws van Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Veel mensen betalen nog steeds te veel voor verzekeringen... die worden afgesloten bij een hypotheek of consumptief krediet. Dat zegt de Autoriteit Financiële Markten. Volgens de AFM komen er niet meer zulke excessen voor als een paar jaar geleden. Maar ook nu worden soms provisies voor tussenpersonen gerekend van 20 procent. In Schotland is een man opgepakt die mogelijk betrokken was... bij de mislukte zelfmoordaanslag in Zweden in december. Bij die aanslag in een drukke winkelstraat in Stockholm... kwam alleen de zelfmoordterrorist om het leven. De politie vermoedt dat hij hulp heeft gehad... Van van de man die nu is opgepakt. De Duitse regering houdt vandaag een top met de oliebedrijven over de biobrandstof E10. Onder Duitse automobilisten is onrust ontstaan omdat deze benzine slecht zou zijn voor sommige types auto. En daarom weigeren ze massaal om de brandstof met plantaardige olie te tanken. En bij een grote operatie tegen de maffia zijn ruim 40 mensen opgepakt. Het zijn leden van Dranketa, een van de machtigste maffia-organisaties in Italië. Een van de verdachten hield zich schuil in een bunker en kwam pas na lang onderhandelen naar buiten. En tot zover het nieuws van Moment. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen Gooi Meer en Blarikum 4 kilometer. En op de A28 richting Utrecht, daar staat tussen Afrit en Dolder en Kloopentrain, is weer 3 kilometer. Er is een vrachtwagen gestrand en die blokkeert daar de rechte rijstrook. Dit is Radio 1 NCRV. Stand.nl Frank de Mosch Welkom terug bij de NCV. Excellente leraren als inspirerend voorbeeld. Zo heet het jongste rapport van de Onderwijsraad dat staatssecretaris Zelstra heeft omarmd. Hij wil op iedere school de top 5% van leraren meer loon geven en een één dag per week vrij roosteren om op creatieve wijze de kwaliteit op hun school te verbeteren. Die toppers moeten worden voorgedragen door hun school... maar worden goedgekeurd door een onafhankelijke organisatie. Zo kan vriendjespolitiek voorkomend worden, denkt Zijlstra. Ik praat erover met Manja Smits, Tweede Kamer voor de SP. Mevrouw Smits, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes gaan een ja of een nee. Het gelijkheidsidee is te veel verankerd in de lerarenkamer. Nee. De kwaliteit in het voortgezet onderwijs is ver onder de maat. Ja. Ik ben een excellent kamerlid. Nee. De stelling van vandaag is prestatieloon voor leraren is een goed idee. Met u daarmee eens of oneens sms naar 7070, 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt ook stemmen op www.stand.nl of twitteren @stand_nl. De stelling van vandaag, Marja Smits, is prestatieloon voor leraren is een goed idee. Ja. Ja? Nee. Ja, <laughs> ja nee. dat is de stelling. En nee, ik ben het er niet mee eens. Oh, en waarom niet? Nou, omdat um, uh, het, het argument voor prestatieloon is... dat de kwaliteit van het onderwijs daarvan beter wordt. En dat denk ik niet. Ik denk dat het onderwijs beter wordt van... Uh, Heel goed opgeleid leraren. Daar mag wel wat beter, dat mag wel beter. Maar vooral ook kleine klassen en tijd voor leraren om hun lessen voor te bereiden en hun leerlingen goed verder te helpen. Ik vroeg u net: de kwaliteit in het voortgezet onderwijs is ver onder de maat. Uh, toen zei u wel zo met, uh, met een kleine zucht: zei u ja. Ja, ik twijfel daar een beetje, maar dat mag niet hè, bij u in het programma. Nee, er zijn wel streng. In. Precies, nee. Maar kijk. De, de, het kan absoluut beter. Ik vind ver onder de maat, vind ik wel eigenlijk te grote woorden. Maar het is niet uh, wat we zouden willen dat het moet zijn. Wat is er mis met de kwaliteit in het voortgezet onderwijs? Nou, um, we zien dat uh, vakinhoud vaak uh, ver te zoeken is. Dat heeft alles te maken met dat we um, steeds meer uh, aan nadruk zijn gaan leggen op het onderwijs, of in het onderwijs op, op, op, op vaardigheden en op uh, groepjes werken en uh, dat soort vaardigheden beter maken. En uh, we verliezen soms een beetje uit het oog... dat kennis van sommige zaken ook wel heel belangrijk is. Dat moet beter. Ja En een kwart van de lessen in het voortgezet onderwijs... wordt gegeven door een leraar die daar geen diploma voor heeft. En zolang je daar niks aan doet, maak je de kwaliteit niet beter. Maar dat is uh, op zich uh, te ondervangen allemaal, op te lossen, dit soort dingen. Of denkt u dat daar andere methodieken voor nodig zijn? Oh Door het prestatieloon? Bijvoorbeeld? Oh Nee, dat gaat alleen maar erger maken. Nee joh, dat gaat helemaal niet werken. Waarom niet? Nou, kijk, Het prestatieloon wordt betaald door collega's in de lerarenkamer. Hun salaris wordt bevroren. En het wordt betaald doordat er um, door dezelfde regering... heel erg bezuinigd wordt op zorg voor kinderen uh, op school... die extra hulp nodig hebben. En um, daarmee kweek je dus... aan de ene kant zorg je dat het onderwijskwaliteit verder omlaag gaat. Want klassen worden groter, moeten meer kinderen... Met die extra zorg nodig hebben naar gewone scholen. En tegelijkertijd zaai je ook nog eens verdeeldheid in de lerarenkamer. Dan moeten ze samen op school maar gaan bedenken wie dan excellent is. En de vraag is natuurlijk, is een wiskundeleraar... die misschien streng is, maar hele goede wiskundelessen geeft... een betere leraar dan een lerares Frans... die daarnaast ook een hele goede mentor is voor kinderen? Dat, dat onderscheid is volgens mij niet zo te maken. Nou goed, De gedachte van de staatssecretaris is dat de, de school zelf die 5% aanwijst... en dat laat toetsen door een onafhankelijke organisatie. Ja, nou het zal u niet verbazen dat ik het wel eens vaker niet eens ben met deze staatssecretaris. Wat je ermee uh, uitspreekt is dat je uh, accepteert dat een klein groepje leraren heel goed is... Oh, op basis waarvan kunnen we dus niet meten. En dat de rest van de leraren een soort van middenmoot is... die dan maar uh, samen moet gaan bedenken wie de beste is. En ik vind dat echt een zwakte bot. Als we het onderwijs beter willen maken... hebben we alleen maar hele goede leraren nodig. En die krijg je niet door 5% van de leraren een beetje extra te geven. Dat krijg je door te investeren in al die mensen in dat onderwijs. Nou ja, u zegt een beetje extra. Het zou gaan om 2500 euro meer uiteindelijk. Dat is toch wel redelijk aanzienlijk, lijkt me. Ja, voor 1 op de 20 mensen, hè. Dus dat betekent dat... Al die mensen die hun werk ook goed doen. die keihard werken voor die kinderen. dat die daar dus bij, nou ja, naast de pot pissen. En het gekke is natuurlijk dat. Um uh, het is een heel gek idee. Het is een heel liberaal idee om ervan uit te gaan: ach, als je het maar voor jezelf doet, dan krijg je extra geld en dan wordt de kwaliteit beter. Terwijl um, iedereen die met kinderen werkt, weet dat je als team ervoor moet zorgen dat het goed gaat met die kinderen. En dat doe je dus samen. Daar is niet één de beste of één de betere. Maar u zegt het is één op de twintig leraar. Die rekensom is natuurlijk heel uh, simpel te maken en die klopt. Maar het gaat natuurlijk wel per jaar. Dus ik bedoel, iedere leraar in zijn vakgebied heeft elk jaar weer zeg maar kans erop. Ja. En dan, dan nog ondervang je niet dat um, een team samen voor goed onderwijs moet zorgen. Een team van leraren in een school, alle meesters en juffen op een basisschool... alle meesters en juffen op de middelbare school... zorgen samen dat onderwijs goed wordt. We weten waar bonussen toe leiden, dat hebben we gezien bij de banken. Dat leidt tot productie, tot, uh, tot, tot, tot meer um, productie draaien. En het onderwijs is daar heel erg ongeschikt voor. Ja, maar het onderwijs is toch niet te vergelijken met de bankaire wereld... waar mensen ook gewoon instappen... omdat ze die wereld van het snelle geld interessant vinden... Dit, nee. is, dit is een wereld waarin mensen juist gaan omdat ze iets met kinderen hebben... omdat ze bevlogen zijn, omdat ze iets hebben met het overdragen van informatie. Nou, precies. En om die reden hoef je dus geen prestatieloon in te voeren. Het was niet bedoeld als een inkoppertje, maar dat <laughs> gaat echt veel te, veel te snel op deze manier. Maar juist, juist ook die mensen hebben toch een prikkel nodig. Juist een prikkel om te zeggen van dit het is nu totaal egalitair. Het maakt eigenlijk geen, geen moer uit wat iemand doet. Hij haalt zijn pensioen toch wel. Ja, Binnen bepaalde nou, grenzen dan, hoor. Dat is niet helemaal waar, precies. Maar um, kijk, die prikkel zit er bij mensen in het onderwijs niet in... of ze een beetje extra geld krijgen... of misschien wel een beetje veel extra geld krijgen aan het einde van de maand. Die prikkel zit erin... Bij kan ik de kinderen waar ik mee werk goed onderwijs geven. En als je vraagt aan mensen waarom ben je het onderwijs uitgegaan... mensen die in het onderwijs werkten en zijn gestopt... die zeggen nooit het salaris was te slecht. Die zeggen altijd ik kon gewoon niet goed lesgeven. Nederlandse leraren in het voortgezet onderwijs... geven de meeste lessen aan de grootste klassen... van alle leraren in de westerse wereld. Dan kun je dus, um, als je dat werkaantrekkelijk wil maken... en daar mensen bij uh, mee wil nemen, de kwaliteit omhoog wil krijgen... ja, dan is geld is wel het laatste probleem van die mensen. Oké, okay, goed, maar wat, wat is dan een stimulans om die kwaliteit te verbeteren? Ik bedoel, uiteindelijk, eh, als, als, als mensen hun best niet hoeven doen... Eh, dan doen ze het er ook niet. Waar, waarom waarom ja, zou een docent dan die extra mijl lopen zeg maar, om iets bijzonders te bedenken? Omdat het gaat om kinderen. Omdat het gaat om hoe... Kijk, u zei het net zelf. Mensen gaan het onderwijs in om, ervoor... om omdat ze iets willen met kinderen. Omdat ze een vak willen overdragen. Omdat ze die kinderen klaar willen maken voor hun plek in de maatschappij. Nou... Als je mensen die het onderwijs in willen... dan ook de ruimte geeft om dat te doen. En dat, daar blijf ik bij. Kleinere klassen, meer tijd om je lessen voor te bereiden. Meer mogelijkheid tot het volgen van extra scholing als je daar behoefte aan hebt. Dat zijn, dat zijn voor mensen redenen om harder te lopen en om hun best te doen. Maar... A.O.B. Die is, die is tegen, dat weet u ongetwijfeld. We ja. hebben uh, voorzitter Michel Roch van CNV Onderwijs gesproken... die wel positief is. Uh, CNV Onderwijs zegt dat het juist goed is... dat excellente presterende leraren als rolmodel fungeren... en tijd en budget krijgen voor onderwijsontwikkeling. Ja, ja, dat, ja? Mag, dat, ja dat mag het CNV vinden. Kijk, um, ik vind het ook hartstikke goed dat excellente leraren um, uh, uh, tijd krijgen... om uh, uh, na te denken over het onderwijs. Maar ik vind dus niet dat je daarmee kunt zeggen... 1 op de 20 leraren is excellent en die krijgt geld en die moet maar doen. Excellente leraren, dat zijn, over, dat zijn bijna alle leraren. Dat is geen makkelijke taak. En leraren die niet excellent zijn... daarvan moeten we eigenlijk niet willen accepteren dat ze voor de klas staan. Die moeten misschien iets anders gaan doen. Die, die vrijroosterdag, want dat is ook nog wel een belangrijk aspect... dat hebben we net even aangeraakt, want dat is de, de gedachte... dat die topleraar ook nog een dag per week vrijgeroosterd krijgt... om de kwaliteit te stimuleren. Daar krijgen ze ook geld voor, 10.000 euro. Uh, waarom zou is, is dat dan wel een goed idee op zich? Nou, op zich vind ik het helemaal niet erg dat je mensen... De, wat ik zeg, de tijd en ruimte geeft om het onderwijs beter te maken... Aan de andere kant uh, is het natuurlijk wel een beetje gek dat je zegt... de beste leraar van de school die moet maar een, klas, een dag minder voor de klas. Um, want die moet nieuwe plannen gaan maken voor het onderwijs. Volgens mij heeft het onderwijs wel genoeg nieuwe plannen gehad. Volgens mij is het onderwijs vooral gebaat bij rust... En ruimte voor leraren om een vak te geven. En echt een verbetering in de leraaropleidingen. Maar dat had ik aan het begin ook al gezegd. Mm, ja, maar goed, u zegt nieuwe, uh, nieuwe plannen bedenken. Maar het zal natuurlijk ook veel meer gaan om kleine initiatieven binnen de vakgroep, bijvoorbeeld. Een, een, een nieuwe lesmethodiekje, uh, of een, een andere insteek. Of een, iemand van buiten naar binnen halen. Dat soort dingen zal het vooral om gaan, lijkt mij. Ja, en dat is natuurlijk ook al wat. Dat zijn ook al dingen die nu al gebeuren in het onderwijs. En ik ben er helemaal niet op tegen dat je mensen meer tijd geeft om zich daarmee bezig te houden. Want het. Um, mensen die in het onderwijs werken staan vaak onder flinke druk. moeten uh, zijn werken hard, uh, hebben weinig tijd om zich met uh, dingen als uh, betere methodieken... en uh, hoe werken we als team beter samen bezig te houden. Maar daar moet je dus weer moet je niet vanuit als, als minister gaan, of als staatssecretaris bedenken... 1 op de 20 leraren moet dat gaan doen en die krijgt daar dan een bak geld voor. Ik zou zeggen, als je alle leraren wat meer tijd geeft en wat meer rust in hun vak dan kunnen ze samen besluiten wie de nieuwe methodiek gaat ontwerpen... en ook samen bedenken wie de mentor moet zijn voor HAVO 2. Prestatieloon voor leraren is een goed idee. Dat is de stelling van vandaag. Ruim 1200 mensen hebben gereageerd. 37% is het daarmee eens, 63% is het daar niet mee eens. Ik lees je even een reactie voor die wij kregen uh, op. Nee, trouwens, het algemeen was misschien aardig. Het Algemiddag kwam uh, Andrew Niemeyer aan het woord als een docent uh, uit 2009. Hij is enthousiast over het plan. Maar ik denk dat de schoolleiding wel lef moet hebben om dit te doen. Het gelijkheidsidee, zegt hij, zit ingebakken in de lerarenkamer. En veel docenten zullen het plan wantrouwen als het zoveelste vernieuwingsproject. Dat gelijkheidsidee, dat is toch wel, wel echt wel heel erg iets wat bij het onderwijs hoort. Ja. En dat is ook niet zo gek. Dat is omdat je als samen als, als leraren zorgt voor die kinderen. Dus dat, dat kan alleen maar op basis van gelijkheid... omdat je samen zorgt voor goed onderwijs. Een goede middelbare school is natuurlijk niet een school... waar uh, wiskunde fantastisch wordt gegeven... maar aardrijkskunde een, uh, een slecht vak is. Dan moet je, dat moet je allemaal op orde hebben daar zorg je samen voor. Ja, maar die mensen die daar iets meer voor zorgen dan anderen... die moet je dus niet extra belonen. Want dat is natuurlijk de kernvraag dan in dit verband. Ja, maar de vraag is wie zorgt daar nou extra voor... He, is nou, volgens mij is, een, uh, is een, um, een, uh, een goede mentor. Nou, ik noemde het voorbeeld net al. Een goede mentor is van eenzelfde waarde voor een leerling als een excellente wiskundeleraar die misschien niet uh, misschien geen zin heeft om mee op schoolreis te gaan, maar wel heel goed zijn vak geeft. Zeker, maar je hebt toch in elk team mensen die gewoon een stap harder lopen dan de rest. Dat is toch onvermijdelijk? Ja, ik vraag me dat af, als ik kijk naar die scholen, dan zie ik, ik zie soms mensen die een stapje langzamer lopen, heel soms. Nou, dat is jammer. Maar wat moet je daarmee dan? Nou, daar moet je, die moet je gaan begeleiden en coachen... en hopen dat ze het beter gaan doen. En als ze dat niet doen, moet je uiteindelijk tegen ze zeggen... misschien moet je een andere baan zoeken. Ja, maar dat, dan is de omgekeerde redenatie ook niet zo gek. Dat je dan zegt van die mensen die die, die, die, die zet uit zichzelf niet nodig hebben... die heel goed die vooruit lopen, die mag je niet... Ja, maar het overgrote gedeelte van de leraren... Echt, ik denk echt dat, dat, dat 95 van de leraren... hard werkt zich naar het beste kunnen inzetten... Um, het beste wil voor zijn leerlingen, graag een stapje harder loopt... en een heel klein groepje niet. En wat de minister doet, is uitgaan van een, sorry, staatssecretaris, uitgaan van een heel naar mensbeeld... dat maar één op de 20 leraren zijn best doet... en de rest allemaal een beetje hangere slampampampers zijn. En volgens mij is dat niet waar. De stelling van vandaag Prestatieloon voor leraar is een goed idee. Bijna 1300 keer is er inmiddels gereageerd. Nog steeds 37%, eens 63% oneens. Uh, u kunt ons bereiken op 0800-1101. 0800-1101, dat is het gratis nummer van Stand.nl. We gaan naar de luisteraars. Manja Smits, Tweede Kamer voor de SP. Luister u alsjeblieft mee. Ja. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Ja, ik ben van mening dat het een heel goed principe is, prestatiebeloning. En uh, ja, over gelijkheid gesproken in een team. Als je met een team werkt en je hebt daarin diversiteit en je weet het extra positieve te belonen, dan betekent dat dat het team als zodanig beter presteert. En dat er recht wordt gedaan aan individuele onderscheid in het presteren van mensen. U belt niet toevallig vanuit de lerarenkamer? Ik bel niet vanuit de lerarenkamer, maar ik heb wel vele jaren voor de klas gestaan. Dank voor en... uw reactie, stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, net als mijn voorganger heb ik vele jaar voor de klas gestaan... en ik vind het een buitengewoon slecht idee. Waarom? Mevrouw Smit heeft al het nodige gras om mijn voeten weg ja, gemaaid. maar ik wil nog twee argumenten brengen. Ten eerste, het is onmogelijk om de mate van excellentie, zogenaamd dan, te meten. Want wat is een goede leraar, wat is geen goede leraar? Het hangt erg af van een moeilijke klas, een niet moeilijke klas. Een gemotiveerdheid ten aanzien van bepaalde vakken is groter dan, bepaalde, dan andere vakken... Dat, dat is het eerste argument. Het is gewoon niet te meten. Ja. Het tweede argument is dat is dat een, je krijgt, het is zeer fraudegevoelig. En met fraudegevoelig bedoel ik niet in geld, maar ik bedoel in relatievormen. In het algemeen, dat is mijn persoonlijke ervaring, is de sfeer in een lerarenteam inderdaad heel erg solidair. Prima, vaak een prima sfeer. Wat krijg je? Waarom hij wel en waarom ik niet? Je krijgt een. een, een, een, een maar waar zit die fraudegevoeligheid dan? Wat, wat zegt u? Waar zit die fraudegevoeligheid dan? Die fraudegevoeligheid zit, uh, ik zeg nogmaals niet in het geld, maar waarom uh, krijgt Pietje wel voor je gedragen en Jantje niet? Terwijl, terwijl Jantje misschien veel harder heeft gewerkt, maar een hele moeilijke klas heeft. Of een paar probleemleerlingen heeft waar hij dag en nacht zijn zin en zaligheid in heeft gestoken. En er en, en, en, en, en, zijn zoveel factoren in het onderwijs. Een leraar, je wordt leraar, je wordt leraar met hart en ziel gewijd aan het onderwijs en aan de leerlingen. En ja. daar werk je voor. En dan kan je niet dat meten met bepaalde criteria. Van die is beter of die is minder beter, dat is veel te ingewikkeld. Dit, Dit emotioneert ondoen. u echt, geloof ik, hè? Wat zegt u? Dit emotioneert u echt, geloof ik, hè? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ik ben een leraar in hart en ziel. En ik, ik, heb, ik heb fantastische collega's gezien. en ik heb, Maar collega's die het ook wel eens heel moeilijk hadden vanwege bepaalde omstandigheden... betekent niet dat ze niet hele goede hele, leraren waren. Ze waren hele goede leraren. Okay. Dus hm. Maar ik heb ook gezien hoe ja. van bovenaf een directie sommige van mijn collega's voortrokken vanwege... het kunnen hormonale, hormonale kwesties zijn, het kunnen andere kwesties zijn. Okay. Weet ik veel wat. Da Oké. Okay. Ik ga naar een andere bellen. Dank voor uw actie. Dank u wel, meneer. Ja, dank u wel. Dank u wel. Dag. Dag. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, met de HC Breda. Ja, ik ben toch wel een voorstander voor die prestatiebeloning. En uh, ja, in aansluiting op wat de vorige spreker zei. Uh, je kunt allerlei dingen. ...voor een excellente leraar in kaart brengen. Uh, ook bijvoorbeeld het hebben van een moeilijke klas... ...of een vak wat de leerlingen misschien niet zo erg interesseert. Dat kan je allemaal... ...ja, dat kan je op een of andere manier wel... ...dat is wel te wegen, dacht ik hoor. Ja. Verder uh, vind ik het ook fijn dat, uh, dat uw gast aan tafel uh, aan heeft gestipt. Ja, uh, uh, onderwijskrachten die in feite niet voldoen... ...ja, die kunnen beter iets anders zoeken. Daar staat ook tegenover. Dat wil okay. ik trouwens, dat is zeker de laatste, heb ik wel gestaan... Uh, vrij kort geleden in een blad van de VVD, waar ik zelf lid van ben. Oké, okay. dank voor uw actiestand.nl. Goedemiddag. Ja, met Willem Wolf. Goedemiddag. Uh, ik vind het een absurd idee. En uh, er wordt nu gedaan alsof het een nieuw idee is... maar dit hangt al een tijdje boven de markt. Uh, drie jaar geleden heb ik daar een hele studiedag aangeweid... in een kring van directeuren. En onze conclusie aan het eind van die dag was niet doen... En wat, wat, is uw, wat is uw rol uh, in dit uh, hele spel? Nou, ik, uh, ik heb 43 jaar in het onderwijs gezeten. Waarvan de laatste 12 jaar als, uh, als interim directeur in basisscholen. Dus ik heb heel wat teams aan me voorbij zien gaan. En wat was en het, het belangrijkste eind... argument om het einde van de dag te zeggen niet doen? Uh, omdat, het, omdat het niet uitvoerbaar is. Er zijn, er zijn al tal van argumenten genoemd. Zowel door uw gast uh, in, de, in de studio, die ik overigens een verademing vind... want die heeft kennelijk verstand van onderwijs... En ik betwijfel of de staatssecretaris dat heeft. Maar, maar ook door uh, de, de voorlaatste spreker. De, de vorig, okay. laatste spreker voor mij. Die heeft okay, ook ik, argumenten aangebracht. Oké, okay, dank u wel. We gaan niet Oké, okay, laten we het niet gaan samenvatten. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen, mevrouw. Ja. Um, ik vind het ook een absurd idee. Ik, uh, ik denk dat het zo verschrikkelijk moeilijk is... om objectieve maatstaven aan te leggen. En uh, ik denk ook dat vriendjespolitiek... Uh, een grote rol gaat spelen. Ik heb zelf in het onderwijs gezeten. en ik heb, mee, ik heb gewoon gezien hoe moeilijk het is om objectief vast te stellen... wie excellent is okay. en wie niet. Ik... Dank voor u wel, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Mevrouw Peters, ik ben tegen de stelling. En eigenlijk denk ik dat mevrouw Smits alles gezegd heeft. Het is uitstekend. Die heeft inderdaad verstand voor zaken. Ja. Maar ik geloof ook dat het de smoes is van de staatssecretaris... om geen algemene loonsverhoging voor leraren door te voeren. Oké, okay, dat, is, dat is wat erachter zit wat u betreft. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dag, m'n Dag. Hai. Ik ben het eens met de stelling. Uh, er zijn al heel veel argumenten genoemd. Uh, ik vraag me af waarom het onderwijs zoveel anders zou zijn als het bedrijfsleven... waar al jaren en dag mensen worden beloond voor betere prestaties. En mensen die minder presteren, minder worden beloond. zou, het, onder... zou het, het onderwijs niet kunnen? Zou het onderwijs zo kunnen leren van het bedrijfsleven op dat gebied? Heel veel. Ik ben zelf voorzitter van een MR van een basisschool. En het professionaliseren van het onderwijs is uh, het issue van deze tijd. En ik begrijp heel erg goed dat de staatssecretaris dit voorstel doet. Alhoewel ik uh, het wel een beetje verdacht vind, en daar ben ik het wel met de voorgaande spreker eens. Uh, ik vind het wel een beetje uh, symboolpolitiek nu. Uh, aan de ene kant heel veel te bezuinigen op het uh, passend onderwijs... en nu dit als tegenhanger uh, te gebruiken. Dat vind ik wel wat jammer. Okay. Maar professionalisering van het onderwijs moet en daar is nu de tijd rijp voor. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. U mag het zeggen? Hallo? Ja, u mag het zeggen. Ja, nou, ik vind het een onzinnig idee. Het is een verdeel en systeem En dat werd voor de oorlog, uh, wat ik ben al 90 jaar, dus... Heb ik dat ook in de bedrijven meegemaakt. Maar het is gewoon een stiekeme vriendjespolitiek elke keer. En elkaar en tegen elkaar opzetten. Het is zo vals als het maar zijn kan. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Martijn. Hallo. Um, mijn schoonvader en mijn vriendin zitten allebei in het onderwijs. En als ik zie hoe druk we zijn met onderwijs en na schooltijd een heel de avond beter zijn om les voor te bereiden. Denk ik dat daar ook wel wat tegenover mag staan. Er zijn nu gewoon leraren die om drie uur naar huis gaan. en daarna lekker orgel gaan spelen. en niet meer bezig houden met school. Dus ik vind wel dat daar wat prestatie tegenover mag staan. voor beter onderwijs. Beter onderwijs, mensen die extra hard lopen. die mogen extra beloond worden. Dat is wat je. Inderdaad, zegt. zo hoort het. Dank voor je reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ben ik? Ja. U uh, spreekt met Helmich. Nou, ik heb 40 jaar in het onderwijs gezeten. en ik heb geleerd dat teamwerk. Dat dat het, het allerbelangrijkste is. En wanneer je nu verdeeldheid gaat zaaien door mensen eruit te pikken. Hoe doe je dat? Wie is dat? Er is al hier gesproken over vriendjespolitiek. Ik vind het een heel slecht idee. Even voor mijn begrip, lesgeven is een individuele aangelegenheid. Tenminste, ja, wel, één docent de... staat tegenover de hele klas. Maar wacht even, waarom is teamwork dan het allerbelangrijkste? Omdat als je een klas gaat beoordelen, hè, dan doe je dat met, met z'n allen. Ik praat nu over het voortgezet onderwijs. Helder, dank voor uw reactie. Marja Swits, Tweede Kamer voor de SP. Uh, laten we even een paar dingen daaruit u, want het merendeel lag behoorlijk in lijn met, met wat u zei. Uh, een een, een beller zei van, waarom zou het onderwijs anders zijn dan het bedrijfsleven? Ja, nou ja, ik, ja het onderwijs is heel anders dan het bedrijfsleven, denk ik. Um, waarom? Uh, met als, uh, nou ja, omdat het niet gaat over uh, winst maken of over doelen halen of over spullen verkopen maar over hoe voeden wij onze kinderen zo op... dat ze op hun achttiende of twintigste klaar zijn voor de samenleving. Dat klinkt ja. heel mooi, maar bedrijfsleven is natuurlijk bijzonder geïnteresseerd... in optimaal werkende teams. En dat, dat geldt voor het onderwijs natuurlijk ook. Ja, en wat hebben we gezien toen de bonuscultuur in het bedrijfsleven doorsloeg? Toen hebben we gezien dat er heel, op een hele verkeerde manier... werd uh, zaken gedaan en werd... Um, uh, werd um, gewerkt. Dus uh, zelfs als ze te vergelijken zijn... wat ik dus niet vind... dan zie je dat um, uh, de ongebruidelde bonuscultuur... noemde bankiers... alleen maar tot ellende heeft geleid. Dus... Um, ik ben het helemaal eens met de meneer die zei, het mag soms best wel een beetje professioneler en we moeten kijken hoe dat gaat. En die leraren moeten zich blijven ontwikkelen, Dat dus klopt allemaal. Maar, maar, maar die meneer zei daarnaast ook dat het symboolpolitiek was. Maar als met alle respect, als u, als, als u zo over het bedrijfsleven praat, maakt u er dan niet een soort karikatuur van? Want het gaat natuurlijk ook om, het gaat niet om, om excessieve bonus in dit verband. Het gaat erom dat het bedrijfsleven mensen toetst op hun prestaties en hun salaris aflaat hangen daarvan. Ja, en dat Tauwens kan ook, ook bij de publieke omroep. hoor Op heel veel andere plekken is dat heel gebruikelijk. Ja, en dat kan ook als je iets hebt wat je makkelijk kunt meten. Bijvoorbeeld, als je koelkasten verkoopt, wie verkoopt de meeste koelkasten? Dat is heel overzichtelijk, kun je makkelijk meten. Maar wie, wie geeft kinderen het beste les, dat is niet te meten. En dat werd ook een paar keer gezegd. Um, er, zijn, er zijn geen uh, meetinstrumenten voor. Uit alle onderzoeken die in het buitenland zijn gedaan de laatste jaren, blijkt dat het helemaal niet, dat het helemaal niet werkt, dat ze nergens precies weten hoe je het moet gaan meten. Ja, en dan kunnen wij wel denken dat we hier in Nederland opnieuw het wiel moeten uitvinden. Maar dat lijkt mij een beetje arrogant. Nou, wat die beller eraan koppelde, was het woord professionaliseren. Ja, nou dat is hartstikke goed. Professionaliseren. Kijk, het is natuurlijk ook uh, een beetje gek dat je uh, in het onderwijs je diploma kunt halen... en op sommige scholen nooit meer extra cursussen krijgt... of hulp, of uh, um, uh, uh, hoe heet dat... Um uh, feedback, zoals dat in het mooi Nederlands heet, um, over hoe je het doet. Ik bedoel, dat is ook niet goed. Dat is ook niet goed. Dus we moeten ook kijken van hoe kunnen we zorgen dat mensen die voor de klas komen te staan, hulp krijgen om hun werk goed te doen, begeleiding krijgen. Extra cursussen mogen volgen als ze daar behoefte aan hebben. Nou, volgens mij hangt dat heel erg samen met professionalisering. Nou, dat is een is interessante constatering die u doet. Kijk, scholen hebben natuurlijk heel veel te maken met, met de buitenwereld. Met name de leiding van scholen heeft dat. Met inspecties en al die andere instanties die zich bemoeien met scholen. Het uh, ministerie niet te vergeten. Maar de docenten hebben kunnen in feite hun goddelijke gang gaan. Nou, op heel veel scholen niet, hoor. Op heel veel scholen zit er een schoolleiding in... bij die dat goed in de gaten houdt. De inspectie komt langs. Ouders, moeten we ook niet onderschatten, die zitten er bovenop. Um, maar ja, het gebeurt ook op scholen... dat er wat minder verstandig personeelsbeleid wordt gevoerd... door de schoolleiding. En dat mensen wel aan hun lot worden overgelaten. Ja, maar daar ben ik ook niet voor. Een beetje prikken en duwen als het gaat om de, de, de prestaties van docenten... kan ook wat u betreft geen kwaad? Nou ja, in sommige gevallen wel. Maar kijk... Ik denk dat het vaker een kwestie van onwetendheid is als mensen niet goed presteren in het onderwijs, dan van onwil. Maar onwetendheid in welk opzicht? Nou, dat als jij. Um, er zijn scholen waar mensen uh, jaren werken zonder ooit een functioneringsgesprek te voeren met hun, uh, met hun baas. Omdat de baas gewoon niet laat weten: hey, daar heb ik behoefte aan. Ja, dan, dan leer je zelf misschien dingen verkeerd aan. En dan hoor je nooit van iemand dat je dat ook anders zou kunnen doen of beter zou kunnen doen. Dus dat moet absoluut. Ik ben er heel erg voor dat we dat proberen beter te maken. Ik bedoel. Dat maakt volgens mij het werk ook leuker. Als je merkt op een gegeven moment dat je zelf dingen beter kunt gaan doen als leraar. Hartstikke goed. Ja, maar door voor te lichten en vriendelijk met ze te praten. Dat is dan de methodiek. Nou, en ze af en toe op cursus te sturen als dat nodig is. Ook helemaal niet zo erg. Um, maar het zit hem in. Um, je moet ook wel even een beetje reëel blijven. Uh, als, als het gaat over kunnen mensen meer doen. Of willen ze mensen meer doen? Mensen kunnen volgens mij best wel meer doen, en mensen willen ook best wel meer doen. Uh, alleen ze moeten wel weten wat ze dan moeten doen. En ze moeten daar een beetje bij geholpen worden. En bijna niemand weet zelf wat hij niet goed doet... als er niet af en toe iemand een praatje met hem maakt. En dat los je niet op door er een bonus tegenover te zetten. De stelling van vandaag, prestatieloon voor leraar, is een goed idee. 1.400 keer is er gestemd op www.stand.nl. 35% procent. is het eens met de stelling 65%. Procent? Is het niet mee eens? Marja Smits, Tweede Kamer voor de SP. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen op deze zender. Dit is de dag. Thijs van der Brink wat gaan jullie doen? Ja, We hebben Jessica de Jong te gast. Ze schreef een boek: Vrouwen zijn gelijk aan mannen. Het is vandaag internationale vrouwendag, zoals je weet. En dat is een reactie op Marieke Stellinga. Die zegt: Ja, al dat het gezeur over laatst bevond, Het is gewoon een gebrek aan ambitie. Zij heeft het uitgezocht. Ze zegt: Het is niet waar. Het is echte discriminatie. Marieke Stellinga is ook nog aan de telefoon van Elsevier. Dus er wordt een spannend gesprek. Verder met Thijs Huizing, VVD-Kamerlid. Wil dat er strenger wordt opgetreden tegen bonussen in bedrijfsleven. En Robert Heukels, de biograaf van Louis van Gaal. Over wat er nu in de man om moet gaan. Luffeltje, Luffeltje slaapt. die heeft hij ooit gezegd, hè? hadden wij straks. Dat zijn van die dingen die je misschien niet wil weten. Zometeen, dit is de dag. Deze zender. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV Wie betaalt dan gewoon, hij heeft er geen aanmaning nodig... Belachelijk dat die dingen bestaan, aanmaning. World Ticket Center! Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. Worldticketcenter.nl. Yvonne dan zegt dat wie de enige bent die op tijd betaalt. Voor het echte verhaal, GGN.NL. Beheersing van uw geldstromen begint met de debuteurenkennis van GGN. GGN, Mastering Credit. Besluiten transgenders op basis van pheromonen of ze man of vrouw zijn? En is in je brein te zien tot welke sectie je behoort? Vanavond in Labyrinth, de zoektocht naar de ware seksen. Om tien voor half tien op Nederland 2. GGN. Vergaande debiteurenkennis en dertig regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN. Mastering Credit. Dit is Radio 1...